Ja, maandag hadden we al eens met quotes van Jean-Pierre van Rossum een willekeurig iemand uit het telefoonboek gebeld en nu gaan we dat nog even doen. Daar gaan we. Hallo? Hallo? Hallo? Met wie spreek ik? Met de s Want ik heb niet gebouwd, ik zat naar review te kijken. Ah, mijn telefoon gaat hier. Maar ik heb helemaal jou niet gebouwd. Hoeveel keer moet ik het nog uitleggen? Maar meneer, ik ken ik u niet? Mijn telefoon gaat hier en ik pak gewoon mijn telefoon op. De telefoon rinkelt en ik pak op. Okay. Uh, voor Trinkel wat zulke mee, hoe moeten bouwen? Hij heeft twee keer gebeld en ik neem op. Ah bon. Excuseer, hè, ik ben hier niet alleen, mijn echtgenoot is hier ook, hè. sorry hè, meneer. Maar het is niet de eerste keer. Uh, meneer, u bent verkeerd. Oké, okay? want ik ken u niet. Maar en ik dan wil u mijn echtgenoot u niet geven, want mijn echtgenoot ken u ook niet. Oké? Okay? Moet ik u mee Mag ik u nu? Waarom hij dat uit? Kom, kom die een keer om de telefoon. Want wij zijn hier een beetje om is. Kom, hier is het. ik Hallo. Ja meneer. Wat is het probleem? Uh, voor wat zou ik jou nu in godsnaam moeten bouwen? Hoe zegt u meneer? Voor wat zou ik jou nu in godsnaam moeten bouwen? Ik weet het niet, hè. De telefoon rinkelt en ik pak op. We zullen dat onmiddellijk stopstellen, hè, meneer. Of anders moet u zich wenden naar, naar de veiligheid van de staat. Die zijn Denk misschien ons aan het Denk je dat, dat ik de de de leidt, of zo? Hoe zegt u? Denk je dat ik een geheugenliesleid of zo? Ah, dat, dat kan, hè. Ik ook misschien, hè. Wel, ik heb ook niet gebaald. Zo simpel is het. Ah, uh, u bent precies... U hebt precies de stem van meneer Is dat zo? Ah, bon. U, bent u meneer Helemaal niet. Nee. Ah. Wel, laat het dan maar zo, meneer. Daag. Want ik heb niet gebaald. Ik zat naar de te kijken.